Everywhere.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 through.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 is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 Now so many miles stake your claim Be shy I have you contract Turns into gold yeah.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 Hoe het is als jij weer voor me staat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 shame we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 Volgens Welten moet politieagenten ook altijd hun gezond verstand gebruiken, zei de korpschef in het NTR-programma vijf jaar later. Ik voel me niet altijd een instrument van de overheid dat onmiddellijk doet wat de overheid vraagt, zei Welte. In het regeerakkoord staat dat het kabinet met een voorstel komt voor een algemeen verbod op gelaatsbedekkende kleding, zoals boerkaas.